Het is vier uur, Juri Stubinitsky met het NOS-journaal. Ongeveer 1 miljoen Amerikaanse huishoudens en bedrijven aan de Oostkust... zitten zonder stroom door orkaan Irene. Met name de staten North Carolina en Virginia zijn getroffen. In de stad Philadelphia in Pennsylvania wordt gewaarschuwd... dat er mogelijk twee weken geen elektriciteit is. Zeker vier mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld... De orkaan beweegt zich langzaam naar het noorden. In zeven staten langs de oostkust geldt de noodtoestand. In New York is het openbaar vervoer stilgelegd. De burgemeester heeft inwoners van delen van de stad opgeroepen om te vertrekken. Veel mensen hebben daar gehoor aan gegeven. De normaal zo drukke straten liggen er nu verlaten bij. De autoriteiten in New York zijn vooral bang voor overstromingen door de orkaan. De Arabische Liga wil dat er een einde komt aan het geweld in Syrië. De stabiliteit van het land is volgens de Liga cruciaal... voor de stabiliteit van de Arabische wereld. En daarom zal de secretaris-generaal naar Damascus afreizen... voor overleg met president Assad. Dat werd bekendgemaakt na een top van de Arabische Liga in Egypte. President Assad treedt keihard op tegen de massale volksprotesten in Syrië... die in maart begonnen. Sindsdien zijn ruim 2000 mensen omgekomen... De VS en Europa willen dat Assad opstapt. De Harley-dag die vandaag in Tilburg zou worden gehouden gaat niet door. Dat heeft de burgemeester besloten. Volgens een woordvoerder zijn er aanwijzingen dat het gezellige familiekarakter van de motordag niet meer kan worden gegarandeerd. Motorrijders die vandaag toch naar Tilburg komen worden weggestuurd door de politie. De afgelopen tijd zijn meer motorevenementen afgeblazen... uit vrees voor een confrontatie tussen de Hells Angels... en de Molukse Motorclub Satudara. Het weer in de kustgebieden kans op een bui. Overdag opnieuw buien en af en toe zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. PNN, PNN. 4.7. en Selma. Echt waar, uh, vorige week heb ik tegen iedereen gezegd, gewoon in het algemeen, dat dit liedje Jack Pignatta met Tonight's Tonight is. Heb ik gezegd, ik ga het niet nog een keer zeggen. En nu moet ik het toch speciaal voor jullie, Jos en Selma, nog een keertje doen. Omdat ik afgelopen week weer een mailtje kreeg, in dit geval van jullie, Jos en Selma. Ik word soms een beetje moe van. Continu uitleggen ook liedjes. Maar het is ook zo'n leuk liedje. Ja, ja maar ik toch gewoon een beetje moe van. Hé, hey, maar uh, jij, bent, jij, bent, uh, jij bent dus van de locaties, maar niet van de speeltjes. Oh, we pakken gewoon. Ja, op, ik, uh, vind, uh, ja ik vind het ook wel even leuk nou, om ik op vind, te babbelen. Ja, ik vind. Uh, ik, uh, ik vind een leuke, spannende nieuwe locatie, vind ik leuk. Ik hou bijvoorbeeld heel erg. En ik weet niet of dat saai is, want ik zei het laatst tegen mijn vriend en die zei, hè, daar snap ik dan niks van. Hmm. In de praktijk snapt hij het heel goed. Maar in theorie vond hij het heel raar. Ik vind. Ik vind hotelkamers bijvoorbeeld heel sexy. Hotelkamers? Ja. ja, maar hotel. Ja, vind ik ook wel. Ik vind hotelkamers wel. Ik vind. Uh... Uh, als je in een leuke hotelkamer bent. is dus niet zo'n smoedschige hotelkamer waar je even vies, Maar gewoon wel gewoon een leuke hotelkamer. zonder als je daar geen seks hebt gehad. Dat vind ik ook. Dat, <laughs> ja. is dan, dat zijn dan toch gemiste kansen. Ja. Ja. Zo van wat heb je gedaan? Heb je geslapen? Ja, dat is een beetje zonde. Heb je, heb je kabel gekeken? Cable ja. TV. Ja, ja, ja, ja. ja. ja dus, dat, dus dat vind ik leuk. En maar in... het is wel, ja, dat is een hotelkamer. Ja, maar, maar op, eigenlijk op andere plekken dan bijvoorbeeld in de slaapkamer, in het bed. Ja. Wat ook leuk is, hè? Mm -hmm. Geef, don't get me wrong. Dat is ook leuk. Maar ik vind het toch leuk. En dan bedoel ik niet van buiten. Oh, en toen was ik op de dam en toen dacht ik. Huh, nee. Dat bedoel ik allemaal niet. Nee. Maar het is toch leuk om te kijken naar plekken en te denken. Maar vraag, ben, jij, oh, ben jij hier dan? En als je dan een uh, redactievergadering hebt op maandagochtend. Dan het om half tien uh, komen de speeltjes op tafel. en De koffie ernaast. En dan uh, wordt er gebabbeld uh, over wat er volgende week gaat gebeuren in spuiten en slikken. Maar ben jij dan iemand die. die uh, uh, uh, die dan zeg maar van de meer spannende kant is van de redactie of van de minst spannende kant. Oh, nou, nou, wat een moeilijke optie. Nee, um, ik weet dat toen ik in het begin bij Spuiten en Slikken zat, dat ik met klapperende oren en een kloppend hart die meetings beluisterde. Yeah. Omdat je moet je voorstellen, daar zit een man of zes, zeven met een eindredacteur. En eigenlijk is het een soort indianenkampvuur, we vertellen verhalen en zo ontstaan onderwerpen. Yeah. Die dus wel dichtbij je staan. Maar dus, hoe laat zijn de vergaderingen dan? Ochtends nou, of s avonds? Nou, zo, ochtends wel yeah. om tien uur, ja. Yeah. <laughs> dus er is wel, het is met koffie, niet met alcohol. Maar nee. er zit wel een soort boezige sfeer zit erop. Hm. Een beetje alcoholsfeertje zit erop. Een beetje een kroegensfeer. Net als de sfeer die je ook wel in lust hebt in mijn yeah. programma. Dus in het begin moest ik daar even aan wennen, aan die openheid. Maar dat heeft denk ik iedereen die uh, bij BNM bij dat programma werkt. En op een gegeven moment... Kijk, er zit gewoon ook heel veel informatie in uh, uh, het delen van hoe je je voelde... bij iets wat je hebt meegemaakt. Dus nee, ik, ik kan geen spannende verhalen vertellen van... Nou, en toen, toen, toen, toen haalde ik een deel erbij. en toen... Wap, wap, wap, wap, wap, wap, wap, wap, yeah. Omdat dat niet uit mijn leven komt. Maar ik heb natuurlijk wel... Uh, ik ben wel open, ook op de redactie-meetings, over... Nou ja, Hoe je erover liefde, denkt. seks en ja. relaties. Maar, nee, en wat je meemaakt. Ja, maar, maar, maar, maar denk je dan dat dat, dat, dat, dat, dat dat dan een beetje overdreven is? Dat mensen ook wel denken van... Oh ja, ik, ik moet wel wat vertellen. Want je zit toch in de Spuit- en redactie Kijk, ik zou niet in de spuiten en redactie kunnen, denk ik. Omdat ik, bedoel, ik, heb, ik, ik... Ik maak er gewoon wat minder in mee eh, op dat gebied. Maar... Uh, als je dan toch als je bij hier in een today werkt bijvoorbeeld hè, dan moet je, moet je juist heel erg op het nieuws zitten en als je bij spuit en slikken zit, dan moet je eigenlijk heel erg op seks zitten. Ja. want dat is wel. Maar denk je dat het een beetje overdrijft? Ja. Zo. Maar denk je dat mensen dan ook in, bij, de, bij, de, bij de sollicitatiegesprekken ook een beetje overdrijven over hun seksleven? Nou, dat, het verschilt. Kijk. Wat het wel, en dat hebben wij bijvoorbeeld uh, in Lust met Boyd's Bar... als eenmaal die sfeer gecreëerd ja, is, zijn ja, mensen ja. gewoon eerlijker. Ja. Dat is het verhaal. En het, het, dat met dat ratatata, ratatata, daarmee bedoel ik... dat zijn dan heel grafisch vertelde verhalen. Ja, precies. Ja. En, en, nou, en, en het mooie aan de redactie is... het is een mix van echt wilde brassen... Yeah. die uh, helemaal in die fase zitten... van bijna een soort tweede studentenleven van... Uh, uh, uitgaan en experimenteren en veel doen. En je hebt natuurlijk, en daar hoor ik dus wel bij, de <laughs> iets volwassene ja, sinds ik bijna 30 ben ben ik ja. Ja. iets volwassen hoor. Zeker dat je dat bent. Die, die, die, uh, die ook nog meer te vertellen hebben dan alleen maar ook was uit. en Toen ging ik met jongens tongen en toen en, en, yeah. nee, deze natuurlijk meer. Ja. Yeah. Er is meer dan, dan alleen met jongens tongen. Of meer dan alleen de ass of weapon, weapon of ass destruction. Ja, ja. Heet, Wel, er, heet er zo eentje? He? Ja, eentje heet ze. Die komt heel vaak als soort grapje voorbij, ook op de Dax <laughs> De weapon of ass destruction. Oké. Okay. Schrik, hè? Ja, typische naam. Ja. Uh, dan vind ik de Willy toch net iets liever. Ja, neem hem mee voor Ja, eh, doe ik ook, doe ik ook. Uh, ja, ik, uh, ik kwam hier en ik dacht van... ja, we moeten het eigenlijk even hebben over, uh, over die orkaan... die nu uh, over Amerika uh, raast. Dus ik ben net heel even bij uh, Jury bij van Nieuws langs geweest. En die heeft me allemaal al sites gemaild... Uh, over waar ik naartoe kan gaan om daar informatie over te krijgen. Bijvoorbeeld uh, weather.com. Dat is een hele handige site om naartoe te gaan. Dan kun je namelijk precies zien hoe uh, Irene, de orkaan, uh, over Amerika heen raast. Even kijken of ik hem erbij kan pakken. De hurricane tracker is dat. En dan uh, even kijken waar hij nu is. Kijk, daar staat hij. Uh, oh ja, hij is nog een beetje aan het laden. Net als de Hurricane zelf. Want Die schijnt dus pas vanavond aan te komen in uh, New York. Maar uh, Wolf Blitzer, die uh, man van CNN. Die, die gast, kijk, Die anchorman. Dat is echt de man van CNN. Die zit dus nu al binnen in de studio met de regenpak aan. Ah, maar, ik vind het, maar vind je niet de gedachte... Kijk, wij zien dit soort dingen op televisie. Ja. Maar de gedachte dat er een soort woeste wervelwind jouw kant op komt. Ja, is... Ik vind dat bijna niet te bevatten. Nee, het is wel heftig. We bellen zo even met Victor. En die, die woont uh, in New York. We spreken hem regelmatig voor BNN2D ook. En, en hij zit nu in Seattle. dus helemaal aan de andere kant van Amerika. Maar uh, uh, omdat hij uh, omvlucht is. Gewoon, uh, ja, hij moest zijn kijk, huis uit. Is, ja. en, en kat achterlatend. Het uh, ja, is toch een beetje gek. Ja. Uh, nou, we horen het zo meteen van Victor. Maar kijk, hier zie je hoe die gaat. Hij zit oh, nu dus... Ja. Uh, even kijken waar hij nu zit. En nou, kan ik niet zo goed zien. Maar je moet maar even kijken op weather.com. Dan kun je precies zien hoe die erin toe gaat. Dus daar gaan we het straks nog even over hebben. En, uh, en ik wil het ook even hebben over die, die Harley-bijeenkomsten. Of het nou goed is dat die dingen allemaal worden afgelast of juist niet. Heb je dat meegekregen met nee. die in Tilburg? In Tilburg had je een, uh, uh, een, een Harley-bijeenkomst. Gewoon een motorclub En die komt dan bij elkaar om een, ja, een beetje naar een motor te staren. Een soort... Dat zijn een beetje soort de sekspeeltjes alleen dan van de, van de motorjongens. Ja, ja, ja. Alleen die dingen worden telkens afgelast. Er zijn er nu al drie afgelast dit jaar. Of twee of drie zo ongeveer. Ook allemaal in kleinere dorpjes. Vaak in Brabant trouwens, valt mij op. Maar dat, puur persoonlijk valt mij dat op. Ja. <laughs> en, uh, en die worden dan afgelast. En uh, dat is dan omdat ze bang zijn dat er, dat er wordt geknokt of zo. Of dat er uh, verkeerde gasten op afkomen. Maar een puur simpele uh, motor... Bijeenkomst wordt dan afgelast. Uh, raar? Ja, heel gek, heel gek idee. Dus ik ben benieuwd wat mensen daarvan vinden. Of, of dat wel of niet terecht is dat die dingen worden afgelast. 0800 121 daar gaan we zo meteen over, over doorbabbelen. Ben je wel eens in New York geweest? Ja, New York is mijn lievelingsstad. Ja, mij ook. Ik zei dus echt vorige week nog: ik zei ja. Ja, want ik, nogmaals, ik ben dus 29, en ben je dus bijna 30. En dan, ga je, dan komen er allemaal grote levensvragen, bla bla bla bla. Yeah. En toen zei ik tegen een vriendin, zei ik, ja, ik, ik, ze, ik wil toch echt nog graag een tijdje in New York wonen. Misschien al eens maar drie maanden. Misschien voor een leuk project, programma of een leuk project. Dat vind ik gewoon leuk. Nou, klets, klets. En dan, ik vind het zo'n rare de gedachte dat uh, daar uh, over die wereldstad uh, straks een, uh, een hurricane ja. uh, heen gaat. Vind ja. ik echt met al die hoge gebouwen. Nou ja, ook dat er uh, gewoon overstromingen straks zijn. In Lower Manhattan heb je gewoon. Ze verwachten dus dat het water twee meter hoger komt. Oh, ja, maar dat stroomt al voor street onder, zou je toch zeggen? Ja. Ja, dat is wel een gek, gek idee, is dat, hè? Het is een heel dat heel bizar ook. idee. Maar er wordt ongetwijfeld. De komende 24 uur zijn cruciaal. En ongetwijfeld over drie jaar zitten jij en ik in de bioscoop. Misschien wel samen, maar de kans is, uh, de kans is groter dat we dat apart van elkaar doen. Dat ligt er maar net aan hoe Willy uh, uitpakt. Hoe, ja. wie, hoe, hoe Willy thuis gaat, inderdaad. Maar dan wordt hier vast weer een film ook over gemaakt... Ja. Want, want het is wel weer inspiratie voor uh, grootste dramas zijn altijd inspiraties voor films. Ja, precies. Maar dus iemand hebben... gaat hier geld aan verdienen. Ja, dat, dat, is, dat is één ding wat zeker is. Maar dat hoort ook bij New York natuurlijk. Ja. Daar moet je geld aan verdienen. Ja, if you can make it there, you can make it ja. anywhere. Precies. Zometeen gaan we verder praten over Amerika. En we praten even met Victor, die zit nu in Seattle. Maar uh, komt oorspronkelijk uit, uh, uit New York, woont daar ook en heeft zijn huid en haard moeten achterlaten. En ook nog eens een keer zijn kat. Dus dat was het allereerste. En we babbelen ook verder over die uh, Harley-meetings deze keer in Tilburg. Uh, wat vind je ervan dat die dingen telkens worden afgelast? Omdat er eventueel misschien wel eens in de verre toekomst geknokt kan gaan worden. 0801121, 0801121. Wat vind je ervan dat die motorbijeenkomsten worden afgelast? 0801121. Dit is Gotje and somebody that I'm used to know. that you were right for me but felt so lonely in your company but that was loving to make us still and that was great. J, samen met Kimbra en Somebody That I Used To Know. En die Kimbra die komt binnenkort ook met een album uit. En daar heb ik al wat liedjes van, uh, van gehoord. En dat is echt, dat is echt het is super tof. Somebody That I Used To Know. Na zes uur draai ik hem nog een keer. Victor Verbeek, goeiemorgen. Goedemorgen. Hallo en goedenavond voor jou. Jij zit uh, op dit moment in Seattle, maar jij woont in uh, New York. En je bent uh, Exit Hollander bij ons. Dat betekent dat we jou regelmatig bellen in, uh, in BNN Today voor verhalen uit, uh, uit New York. Maar uh, ja, dat zit je nu dus niet en uh, je bent geëvacueerd, geloof ik, hè? Ja, ja, daar komt het wel op neer. Nou ja, eigenlijk, eh, ik was al weg en toen werd ik geëvacueerd. <laughs> ja. Gister, uh, gistermiddag, dat was tamelijk surrealistisch. Ik zat op een boot in, uh, in de baai boven Seattle, dat is een prachtig gebied, een soort fjord. En ik stond naar een orka te kijken, letterlijk. En toen ging de telefoon, en het was mijn benedenbuurmeisje, en ze zei, ik heb slecht nieuws. Uh, ons huis moet worden geëvacueerd. <laughs> want wij bevinden ons in een uh, in een flooding zone. Uh, een laaggelegen gebied aan de rand van Brooklyn. Uh, en uh, dat, dat gebied moet uh, zijn huis verlaten. Dus ja, dat, dat was, nogal een, uh, was nogal een merkwaardige situatie. Ja, want wat moet je dan doen? Uh, want jij was natuurlijk al weg, maar wat moet je dan doen? Ja, dat vroeg, vroegen wij ons ook af, natuurlijk. Want kijk, kijk uh, uh, op zich is het prima om aan de andere kant van het land te zijn, terwijl er een. Uh, um Hurricane over de stad trekt, maar aan de andere kant als die hurricane mijn ramen eruit blaast en al onze spullen nat maakt en ik kom pas een week later thuis, ja, dat zou natuurlijk een ramp zijn. Ja, niet... Bovendien hadden wij een kat en uh, we hadden een vriendin gevraagd om daar uh, morgenavond uh, in ons huis te gaan en dan een week met de kat door te brengen, maar dat is precies het moment dat die, uh, dat die hurricane uh, de stad zou bereiken. Ja. Dus toen hebben we uh, vanaf die poot uh, in, in, in dat fjord geprobeerd om uh, mensen, uh, vrienden te bellen... en te kijken of zij naar ons huis zouden kunnen gaan. En voor uh, dat de evacuatie, die is vanmiddag om vijf uur uh, New Yorkse tijd, moest iedereen daar weg zijn. Ja. Uh, voor, daarvoor naar ons huis te gaan en uh, ja, de ramen goed dicht te doen. Uh, alle uh, kwetsbare dingen en elektronica weg te halen bij de ramen mocht er een inblazen. En uh, de kat mee te nemen. <laughs> ja, want dat bleef ik ook niet laten zitten natuurlijk. Nee, nee, want het, het zou zomaar kunnen dat, um, zelfs als de storm niet direct op New York komt... dat de overstromingen die vaak gevolgd zijn van zo'n hurricane... dat die er toch voor zorgen dat de buurt dan een, een tijdje niet te bereiken is. Want de baai van New York is een soort van trechter... En als die hurricane vanaf het zuiden daar die baai binnenkomt... dan zou het zomaar kunnen dat het water twee, drie meter hoger komt uh, bij vloed dan normaal. En, en, dan, en, dan en dan, ons, onze wijk is dan zeker de klos. Ja, want, dat, want, want daar hadden we had je ja, nog niet aan de telefoon hangen... maar daar hadden we net inderdaad even over twee meter. Hoeveel is dat zeg maar ongeveer in New York? Betekent dat dat hele huizen worden overstroomd of, of dat nog niet? Nou, nee, kijk. Het, het, New York heeft heel veel hoogteverschillen. En uh, Brooklyn, waar ik woon, uh, zeker ook. Dus mijn straat dat echt een beetje schuin omhoog. Per blok scheelt dat wel een, een aantal meter. Mm. Dus er zijn stukken, bijvoorbeeld uh, Battery Park, wel bekend in de buurt ook bij, um, waar je DTC-toren stonden. Yeah. Tot aan Wall Street. De vorige keer dat er een grote uh, orkaan was die New York trof, was ongeveer het, zuidenpunt, het zuidpunt van Manhattan tot Wall Street onder water komen te staan. En inderdaad wel. 1 à 2 meter. Maar je moet je natuurlijk voorstellen dat het hele subway systeem ligt onder de grond. Nou, mijn huis bijvoorbeeld is ook zo'n zo huis met een souterrain. Mm -hmm. uh, en uh, bovendien ook een oud huis uh, uit de 19e eeuw, dat is oud in New York. En uh, nou ja, al die kelder's gaan onderlopen, mensen wonen daar. Uh, bovendien is er ook natuurlijk: de ondergrond is van, uh, uh, van rots, veel stoepen zijn van beton. Er is weinig natuur in de stad om regenwater op te vangen. Dus zelfs een zware herfstuizorg zorgt vaak al voor overlast en uitvallende subwaylijnen. Hm. Dus wat ze nu hebben gedaan is om gewoon alles plat te leggen uh, van tevoren. Maar dat betekent dus wel dat, ja, dat je dan dus niet meer wegkomt... ook als je denkt, ik wacht het wel even af. Nee. En het bij tegen te vallen. Ja, want uh, iedereen moest dus uh, zijn huis uit... Ja, in bepaalde stukken van de stad, ja. ja, ja. Dat's, dat's, maar en hoeveel mensen zijn toch ongeveer, weet je dat? dat die, die bepaalde stukken van de stad, dat loge gedeelte? Ik heb begrepen dat als je, als je alles bij elkaar optelt in een grotere regio... dan gaat het toch om 350.000 mensen. Dus in alle streken, vooral ook op Long Island, zijn hele stukken... Het stuk, uh, als je New York, het vliegveld JFK... daarachter ligt een soort uh, schiereiland met een uh, strand erop, de uh, Rockaways heet dat. Nou, er wordt gedacht dat misschien de zee, als die hoog genoeg komt... Uh, direct zelfs uh, stromen over dat schiereiland heen in uh -huh. de baai erachter. Dus met andere woorden dat dat schiereiland dan verdwijnt in de zee. Dat hele gebied bijvoorbeeld wordt geëvacueerd En dat gaat toch dus om uh, ja, tienduizenden mensen ja. per regio. Als een jij... buurtje is heel klein. Ja. Als, je, als jij dat nou, uh, nou hoort, hè? jij zit dan nu toevallig in Shettle... maar goed, je, je, je, je volgt het neem ik aan wel op de voet... want je wilt toch weten wat er gaat gebeuren met... Uh, ja, nee, met... we maken ons wel grote zorgen. Ja, ja. ja, maar, ja maar, maar maak je dan ook echt grote zorgen? Of denk je dan ook van... Het is misschien ook wel wat overdreven en die burgemeester die, die waarschuwt wel, maar die, die, die meent het allemaal niet zo en het zou allemaal wel loslopen. Nou, ik, ik weet niet of je het, of je het niet meent. Dat is, dat is overigens een ander verhaal. Maar hij is vorig jaar bij een sneeuwstorm uh, is hij, uh, werd hem verweten dat hij de laks had opgetreden en. Ik denk dat hij dat niet nog een tweede keer wil. Dus, dus ik denk wel dat het ook een politieke reden voor hem is om alle maatregelen te nemen. Maar als je ziet wat er allemaal gebeurt, zijn bijna allemaal dingen die nog... Het is nog nooit eerder gebeurd dat in New York gedwongen evacuaties hebben plaatsgevonden. Mm. Om, om maar wat te noemen. Het is nog nooit eerder gebeurd dat het complete transit system gewoon uh, wordt neergelegd. Je moet je voorstellen, in de regio rond New York, de Greater New York Metropolitan Area, wonen 18 miljoen mensen. Dus het gaat om een enorm gebied. En als je dan zegt van... Uh, we, we stoppen de subwaytrein en dat betekent dat de hele stad wordt lamgelegd. Dus dan moet je wel zeker weten dat je denkt dat dat nodig is. Ja. Uh, maar dat is natuurlijk meer het grote verhaal. Maar ik denk gewoon van ja, uh, vorige week was er een aardbeving. Toen was ik toevallig wel thuis. Dat was al tamelijk bizar voor New York. Ja. En nog geen week later uh, <laughs> komt er een hurricane. Ook iets wat zelden gebeurt. Ja, En het zou zomaar als mijn ramen eruit waaien. Wij wonen dus in een oud huis op de bovenste verdieping de derde onder een plat dak. Ja, eh, je weet het niet. Misschien, misschien waait dat dak er wel af. Ja, dan is gewoon alles wat ik heb is, eh, is weg. Yeah. We zitten hier in een prachtig natuurgebied. Er eh, dus zat hier net een wilde haas naar me te staren. Op, eh, overigens onder een bergkant die heet Hurricane Ridge. Oh, dat is toevallig. Wat in de yeah. Precies. Dus ik zit hier in feite heel ontspannen. Maar als je, gaat, als je, als je denkt. Eh, op, op een website zei eh, iemand. Eh, die hurricane is eh, allemaal niet zo erg. ...your apartment isn't flooded, uh, it's half full. <laughs> nou ja, als mijn nee. appartement straks half vol staat... Dan, uh, ja, ...dan is mijn vakantie wel, <laughs> wel behoorlijk verpest. Ja, denk ik, ik kan ik er op afstand niks aan doen. Dus ja, wij maakten ons zeker gisteren erg veel zorgen. Hmm. Nu, Nu... We, Maatregelen hebben kunnen nemen, voelen we ons iets beter. Maar ja, je hebt gewoon geen controle. Maar dat hadden we daar natuurlijk ook niet gehad. Nee. Dus het is een beetje lood om oud ijs. Heb je niet lood. het idee van dat je juist weer terug wil, dat je wel uh, dat je thuis wil afwachten hoe, uh, hoe, het, hoe het af gaat lopen? Want de, de, de, de burgemeester heeft dan wel gezegd van nou, je moet je huis uit. Maar bijvoorbeeld een, een Boris Dietrich, om maar iemand te noemen, die heeft ook gezegd: ja, ik, ik, ik woon in een mooi hoog appartement, dus ik blijf daar wel zitten. Heb jij dat ook dat je ja. graag naar huis wil? Ja, ja, nou ja, Boris Dietrich is natuurlijk een, uh, is, is veel dapperder dan ik. <laughs> uiteraard. Um, uiteraard. Ja, nee. Uh, uh, ik, um, het het grappige, ik, ik kom hem wel eens tegen in New York. Mm. Maar, um, nee, weet je, kijk. Dat, er is natuurlijk altijd zo'n idee dat je dan denkt van uh, ik, moet, ik moet wat doen of ik kan wat doen. Maar ik merkte ook vorige week bij die aardbeving. Dat is dan iets wat wij als Nederlanders niet gewend zijn. Uh, de natuur is hier gewoon uh, heel krachtig. En het idee dat jij met geen enkele ervaring op het gebied van rampen... Uh, ...meer kan uithalen als je een aardbeving bijwoont dan wanneer je weg bent... ...of als je een hurricane bijwoont dan wanneer je weg bent... ...is natuurlijk eigenlijk ook een beetje overschatting. Yeah. Dus wij, hebben, wij zijn gewoon uh, bijvoorbeeld onze huisgenoten... Uh, ...die zijn bezig geweest met zandzakken, dus het souterrain waar zij een atelier hebben... ...is uh, gebarricadeerd. Nou, de deuren en de ramen zijn... Nou, ze, hebben, ...ze hebben alles bekeken. Maar wij hebben het gewoon overgelaten aan de mensen die nu thuis zijn. Maar ik heb niet het idee dat als ik daar ben, dat ik meer kan doen. Alleen... Het probleem met een hurricane is niet zozeer de storm zelf, maar dat wat er daarna gebeurt. Hm. Als je een week geen stroom hebt in je huis, mijn koelkast ligt nog vol spullen. Ja. Uh, kom ik over anderhalf, uh, anderhalve week thuis in een huis vol tien uh, centimeter grote kakkerlakken die bezig zijn, snap je? Ja. Dat soort dingen. Dan dat heb je dat, geen zin dat, in natuurlijk. Vaak, nee, precies. Dat, dat zag je ook na Katrina. Die ramp is één ding, maar de nasleep, dat is het grote probleem. En daar zou je natuurlijk wel bij willen zijn, want dan wil je gewoon wat controle hebben. Maar als die storm over je huis komt, dan... Uh, dan moet je gewoon uh, t, ja, stilzitten en, en hopen. Zeg maar, dat ja. Ik heb daar weinig illusies over. Ja. Hoe, hoe laat komt die aan? in, uh, in uh, nou ja, zeg maar, hoe, hoe laat hangt hij boven jouw huis in Brooklyn? Weet je dat? Ja, ik, ik heb het idee dat het wordt verwacht ergens eind van de middag zondag. Oké, okay, dus dat is hier in de avond zo'n beetje uh, rond negen uur s avonds of zo. Ja, ik ja. geloof het wel. Maar het is de, de precieze tijd. Het, het, tot nu toe houdt hij zich heel goed aan het, uh, aan het schema, uh, ja. of uh, zij, hè, Irene. Ja. Uh, en, en ze loopt, ze, ze, ze trekt heel langzaam. En dat is dus iets typisch. Dus het zou kunnen dat ze uh, uh, uh, een behoorlijk lange tijd boven de stad hangt en dan dus uh, ja, misschien wel een halve meter regen in zeer korte tijd over de stad uitstort. Hmm. Dus het is, waarschijnlijk is het niet iets, die uitbeving duurde bijvoorbeeld maar 20 seconden. Ja. Maar het zou best kunnen dat, dat deze storm met de hele ring eromheen echt enkele uren uh, boven de stad zou kunnen blijven hangen. Dat zou ik uh, Kon je het ooit toen je daar ging wonen? Hoe lang, hoe lang woon je in New York? Ja, iets van 5,5 uh, jaar. Dan kun je het toch niet voorstellen dat je, dat je, dat je uh, een storm hebt die straks uh, 2-3 uur boven je huis hangt? Dat kun je toch niet hey. voorstellen toen je daar ging wonen? Nee, precies. De, de, dat is wat ik zei. Um, de, er is gewoon hier iets met die natuurverschijnselen. Uh, dat ze, ze zijn krachtiger, ze hebben veel meer impact. Ik bedoel, het, het feit dat ik dus, uh, gisteren toen ik ook werd gebeld... gewoon stond te kijken naar een paar orka's die bezig waren een zeehondje op te jagen. Dat soort dingen zie je gewoon niet in Nederland. En als het wel zou gebeuren, zou, hè, als er een dolfijn door de Waddenzee zwemt... dan is het meteen acht uur journaal nieuws. Yeah. En hier dus zowel dit soort, dit soort grote natuurverschijnselen als de wildheid van... Van, van, de, van de wilde dieren en, uh, en de, de temperatuurschommelingen, al die dingen, die zijn gewoon veel krachtiger. En als Nederlander uit een gematigd land met niet zo heel veel natuur en nauwelijks natuurrampen, uh, ja, sta je er af en toe wel een beetje van te kijken, inderdaad. Ja, nu, nu uh, zat zet... je. Ja? Nee, ja, goed. Dus, dus dat, is, dat is iets waar je, waar je langzaam een klein beetje aan bent. Dan moet ik wel zeggen dat zowel voor deze hurricane als voor de eh, eerdere aardbeving geldt. Dat mensen uit de staten waar deze dingen, schering en inslag zijn, wel enigszins meewarig naar New York kijken. Van ach, jullie hebben ook een 5,9-aardbeving eh, eh, nee, ja. meegemaakt. En die hurricane, weet je wel, mensen, dat hebben wij in Florida. Eh, daar hebben wij een heel seizoen voor. En als het in New York gebeurt, dan. Is het meteen uh, voorpagina nieuws. En, dan, en dat is natuurlijk deels waar. Ja, ja. Uh, New Yorkers uh, denken dat alles wat in New York gebeurt uh, veel belangrijker is. en het heeft meer impact. Aan de andere kant, als je, als je ziet hoe dichtbevolkt de streek is, is natuurlijk ook. Het, het risico van paniek of wat dan ook is ook groter. Ja, want we dus wonen zeker... natuurlijk ook in, in Virginia en North Carolina... Waar, waar, waar die orkaan dus ook overheen gaat, hè, qua staten. Daar, daar, daar, daar wonen natuurlijk ook miljoenen mensen in die gebieden. Ja, nou, ja, maar dat is, dat, dat is wel iets... Uh, um, er zijn natuurlijk heel veel staten in New York. Ik ben dan nu in Washington State bijvoorbeeld. Er wonen echt in... De, bijvoorbeeld, ik was in Utah een keer. En er wonen in Utah gewoon minder mensen dan in Brooklyn. Hmm. En Utah is wel een enorme staat. Maar er woont bijna niemand, dus je kan daar als aardbeving ook best een beetje uh, je gang gaan... zonder dat het meteen... Uh, alleen, alleen als je Salt Lake City raakt, heb je een, dan heeft, is er een probleem. Maar als, die, als het een stukje daarbuiten gebeurt, valt het ook wel weer mee. Dus het, het, het is dat, de dichtbevolktheid van het gebied... en ook het feit dat New Yorkers dat gewoon ook niet gewend zijn nee, natuurlijk... Nee om daarmee om te gaan. Dus je hebt de neiging om dit soort dingen te onderschatten. Want ach, wij stadsmensen, wij, wij, wij doen niet aan het weer. Mm. Nu, nu zag je op, op CNN, zie je Wolf Blitzer, dat is de grote anchorman van, van die zender. Die zie je mm -hmm. op de zender met een regenpak in de studio zitten. <laughs> is dat ook typisch, typisch Amerikaans? Even lekker een beetje, een beetje doordraven. Um, ja, jawel. ja, je hebt, je hebt de, de twee kanten. Je hebt mensen die zijn gewoon. Hè, die, ik, ik zag iemand die had zijn huis dichtgetimmerd en die had allemaal fragmenten uit uh, Come On Irene erop gezet van Don't Be Mean, Irene. Dus je hebt die houding, een soort yeah. van ja, hè, uh, hurricane, wat kan ons? Dat schelen, ik ga lekker surfen. En ja, Amerikaan houden natuurlijk wel van een, van een klein beetje show. Ja, het hoort er wel en, bij. Ja. Ja. Zeker wel, zeker wel. Nou, we gaan het afwachten. Uh, Victor, we spreken jou straks om, uh, om uh, over een uur of twee nog even nog een keer om te kijken hoe het, uh, hoe het dan gaat in, uh, in New York. En ja, volgens dat het een beetje op de achtergrond natuurlijk ook. Uh, uh, uh, hoe het ja, de Blackberry staat aan. Ja, en, precies, uh, precies. Dus dan spreken en, we en jou mee. Voor de echte feiten heb ik natuurlijk BNN. Uh... Ja, zo is dat. Heel goed, heel goed. Victor, dank je wel voor je verhaal in ieder geval. Graag gedaan. Oké, okay, hoi. Oh, voilà. uh, dat, was, uh, dat was Victor Verbeek vanuit Seattle. Lekker veilig natuurlijk, dat scheelt dan weer. Maar uh, hij woont oorspronkelijk in uh, New York, waar uh, de orkaan Irene zo rond een uurtje of acht, negen, zeven, acht, Nee, Het is een beetje moeilijk te voorspellen. Uh, aankomt uh, in, uh, in New York, Nederlandse tijd. Als je hem wil volgen, dan moet je even gaan naar weather.com. En daar kun je de hurricane tracker op vinden. Dus weather.com en dan kun je de, de, de hurricane tracker vinden. Um, laten we heel even doorpraten over die orkanen. Heb je zelf al eens een keer zoiets meegemaakt? Want Victor had het over die uh, natuurverschijnselen en zo. Hè? Dat dat allemaal heftig is in, uh, in Amerika. Ik ben benieuwd of je zelf al eens een keer zoiets iets hebt meegemaakt. Een, een, een bizar natuurverschijnsel... Een, Flinke sneeuwstorm hier in Nederland, of een of een uh, of, of ook een orkaan. Heb je bij je wel eens geëvacueerd in uh, in Nieuw-Zeeland, of uh, of heb je moeten rennen voor uh, lava ergens in uh, in Azië? Of weet ik voor dat soort dingen? Laat me weten. 0801 121 0801 121. Uh, bizarre weersverschijnselen heb je wel eens meegemaakt?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 time but what are you waiting for anyway the dust may just blow away if you wait for a windy day but you may find the chance has passed you by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 Soon of Thelmon. Soon is het denk ik de feeling. Leuk plaatje. Um, als je denkt in New York, dat is erg. Uh, nou, dat, dat is ook zo. Daar, daar zetten ze zich schrap voor Irene. Um, maar we hebben het over extreme weersituaties: uh, dingen die je wel eens mee hebt gemaakt op, uh, ja, op, op sneeuwgebied, op gebied van harde wind, uh, op orkanen en dat soort dingen. En uh, nou, dan kijk je dus bijvoorbeeld uh, naar Buienrader... en dan zie je dat het in Bemmel... Ik oh, ja. kan, kan het losgaan Rick. Ongelooflijk. Uh, Rick is regisseur van dit programma vanavond... en uh, die komt uit Bemmel. Ik zit even te kijken, hoor. Het is nu rond half vier. Ja, oh, nee. Oh. Het is helemaal niks aan de hand in Bemmel. Maar... Uh, Um, maar jij komt uit Bemmel. Heb je in Bemmel wel eens een keer uh, iets meegemaakt? Op, uh, vergelijkbaar met Irene? Ja, nou, elke week. Ja, dat uh, nou ja. staat niet in de krant, natuurlijk, maar. Het, is, het is niet te vergelijken natuurlijk met <laughs> ja. een uh, orkaan. Nee. Maar heb je wel eens extreme weerssituaties meegemaakt? Ja, <laughs> Ja, ja ik ook... vind het van wel. Ja, wat dan? Ja, dat is gewoon. Af en toe, in Nederland, is het, is het gewoon nog steeds. We ja. doen net alsof we het, in de zomer zijn het allemaal weer vergeten. Maar in de winter is het echt, vind ik vaak, nog echt ijskoud. En ook echt spekglad. Ja. Dus jij vindt dat het te snel vergeten wordt. Ja, ik <laughs> <laughs> Om niet te vergeten. Om niet ik. te vergeten, ja. Want het, het is toch niet voor niets dat elke keer die, die strooien tekorten zijn ja. elk jaar. Nou, ik ja, vind dat, dat is toch ook extreem? Want we zijn er blijkbaar niet op voorbereid. Nee, ja, dat is zeker zo. We, we, we hebben de afgelopen twee jaar hebben we een vieze winter gehad. Met, met, met zo'n ruwe, ruwe vieze winter. Smeergewinter noem je het geloof ik. Hè? Dat ja. je heel van het ijs op de vloer hebt en zo. En uh, wat maar wat, wat, wat we niet weggaat. Zowel, uh, ja, dat, zowel, dat is best wel extreem. Maar ja. wel minder erg natuurlijk dan. Maar goed, dat is ook logisch natuurlijk. Wij hebben ook niet die extreem. Ik heb ooit een keertje, toen ging ik uh, voetballen. Was ik klein, was ik een jaartje of tien of zo. En, uh, en, uh, en ging ik daarna uh, heb je op voetbal gezeten? Ja. En daarna moest je al het douchen natuurlijk. Hè. Ja. En toen was het winter en toen had ik me niet zo goed... Ik heb me wel afgedroogd, maar ik heb mijn haren nog niet zo goed afgedroogd. En toen fiets ik terug en toen bevroor mijn haar. Op weg naar huis. Nou, toen kwam ik aan, joh. Dat was echt, ik dacht, wat, ik ga kapot. Dat dacht ik gewoon, gewoon in stukjes viel ik. Hoe, hoe lang heb je moeten fietsen dan? Nou, nou ja, gewoon 10 minuten. Maar dat was wel, ik vond wel, uh, dat vond ik wel heftig. En een paar jaar geleden had je, uh, En dat was denk ik het meest extreme wat ik mee heb gemaakt in, in Nederland. Had je. Uh, uh, volgens mij was het 2007. Toen stonden er van die hele lange files ook. En, en, en toen was echt, het ging maar. Het was één groot gekkenhuis, was het. Oh, dat is het nu nog steeds. Ja, maar nu Maar echt gewoon takken overal en, en, en, en, en bomen die naar beneden kwamen. En het was echt, het hele land was in rep en roe. En ik wilde toen naar mijn werk toe. Ik werkte toen bij een radiozender in Amsterdam. En uh, van, van SBS was dat. En ik kon gewoon niet naar Amsterdam toe. Want er stonden al, al, het hele land stond vast. En toen had ik al zoiets van, oh ja, dit is wel... Dit is wel echt het extreemste wat ik, wat ik ermee had gemaakt toen. Op de, ik, ik, ik, ik kan je niet meer herinneren, een paar jaar geleden was dat. Nee, nee zeg maar niks. Even kijken, goedemorgen, 4-7 met Luc. Goedemorgen met Gadget. Hey, goedendag. Ja, ik dacht, dat u uh, bent u van de zender? Ik, ik dacht, dat was een gast. Ik mij is er een verkeerde knop in gedreven. Nee, ja, nee, je bent een uitzending hoor. Even kijken. Ja. Weet u dat? Wat? Volgens mij werkt niet een uitzending. Ja, ja. Ben maar... je, je bent wel een uitzending. Maar we hebben het over, over gekke weersituaties. Ja, ik, sta... ja, ja, ik ben met u. Ja. Ik, ik hoorde hoor u. Ik dacht, ik dacht dat is volgens mij. Uh, is er een fout gemaakt in de studio? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Uh, gek, uh, heb jij wel eens meegemaakt een, een, een bizarre weersomstandigheid? Ik moet wel eerst op adem komen. Ik dacht echt dat ik in de uitzending was. Ik denk gelijk van hey, even, uh, ik ga helpen. Ja. ja, nou heb ik meegemaakt. Ik heb wel eens meegemaakt. Wat dan? Ik heb wel eens meegemaakt uh, dat ik uh, gewoon, uh, toen ik uh, nog uh, zeg maar in de basisschool in de groep, uh, toen ik het nog klas 6. Ja. Toen reed ik gewoon met mijn ouders hè, naar uh, naar, eh, uh, uh, kijken, naar het oorspronkelijke land waar ik geboren ben. Ja. En we kregen een lekker band. Ja? Ja, we kregen een lekker band. Ja. Het, uh, het is ook een, uh, het staat ook met de zeg maar. En dan gaan we die band wisselen en, uh, ja, uh, mijn vader was echt boos, mijn broer, mijn oudere broer en zo. ik was de jongste ook. Hè. Ja, een beetje gefrustreerd. We hebben die band verwisseld. En ja. dan, even bijvoorbeeld nog allemaal busjes langs rijden en zo, weet je Ja. En toen uh, kwamen we van uh, Zuid-Spanje onderweg naar noord afrika Ja. En uh, die hebben een hele lange kustlijn. Hmm. En kreeg uh, we opeens hadden die band verwisseld. Zo, en uh, dat was echt uh, gewoon een uh, natuurwonder. Dat die, van die band? Ja, ja, want uh, gelijk dan uh, die bus die ons allemaal inhaalde en zo, die reden langer die haalden wij nog geen, We dachten van, wat uh, van drie Moet je toch wel, hè? Eh? Ah, nou, is dat niet zo wat er is gebeurd? Ja, was gewoon een, nou, een Ik was me. Ik herinner me dat wel hoor. Dat, dat is misschien niet echt uh, direct een. Uh, dat het met wind heeft te maken. Of no, maar nee. het is wel een natuurwaar. Het is wel iets met... er met, met, is zeker zeer, zeer, zeer wel iets als lot, hoor. Ja. Ja, er was een ongeluk gebeurd. Maar ja. misschien, ja, ik denk dat het gewoon was. was, oh, het, was gewoon, uh, het was gewoon onze tijd nog niet. Toch op de, als wij die op, lekker band niet gehad. Uh, op de schaal van, uh, van Flinke Orkaan ja? lekker Lekkerband. Flinke Toch. Op de schaal van, uh, van Richter. Oh, uh, wat is Ja, op de, schaal, zeg maar, op de schaal van hoe... hoe... Uh, hoeveel impact het kan hebben, zeg maar, voor de, uh, voor de, voor de enorme... Nee, het was gewoon één lekker band. Ja, het was oh, een lekker band. Oh, okay. Het was gewoon één lekker band, maar weet u wat er... Ja, ik, ik, ik herinner me dat echt alsof het gisteren is gebeurd. Ja, dat, dat, uh, ja die echo trouwens, dat... dat uh, ik weet wel wat... Is de band dat weer ik, geplakt uh, uiteindelijk? Sorry? Is de band weer geplakt uiteindelijk? Zo, maar ja... ja. Ja, die hebben ze daar al wel ja. ja, dat is wel goed gekomen. Gelukkig. Maar ik, ik geloof zeer zeker, als, als wij die black banden niet hebben gehad, dan hadden wij ook een rol gespeeld in die, uh, die aanrijding. Ja? O, oh, kwam een aanrijding? Oh. Dat... Ja, dat is zo, ja, hele ook. En, ah. Weet je nog bij uh, San Sebastian daar? Als ja. je net via zuid frankrijk Spanje binnenkomt? Ja, ik, ik, ik, ik heb het niet helemaal aangedacht, maar ik kan me voorstellen, ja. Zo, ja, nou... Uh... Ik weet niet of je wel eens de Tour de France volgt, ja. maar dat is een beetje aan het oosten. Dan zie je echt als je dan over die, uh, die, zeg maar, uh, ik, ik ben net van mijn gehad, ik heb ook een beetje te veel gezeten. Ja, dan kijk je ja, echt gewoon uh, 100 meter naar beneden in die giraffe, weet je wel. Maar de, oh, dus, ik begrijp dus dat door de lekke band konden jullie niet verder rijden, waardoor jullie dus voorkwamen dat je in een, in een aanrijding terecht kwam. Nou, wij hebben het niet vertaan, maar door die lekker band, uh, Zatje. slot heeft uh, op de een of andere manier gekregen hij die lekker band. Ja. En uh, wij konden ah. het niet komen. We hadden liever gehad als die lekker band niet hadden gekregen. Ja. Uh, maar uiteindelijk je was je wel blij mee. Ja, we waren er wel blij mee. Ja. We wel blij mee. Ja. Duidelijk, dankjewel hè. Dat oh, doei. doe. Hey. Doei. Uh, even kijken. Hallo, goeiedag 47 met Luc. Ja, hallo. Hallo. Brengt hier met GT van Tongeren. hè? Hey, dag GT van Tongeren. Uh, ja, wel Gerrit uit uh, Noord-Brabant. <laughs> ja, <laughs> hoe is dat? Nou, ik heb het. Een... Ja, dat hoorde natuurlijk meteen. En in Brabant dat hoorde ik natuurlijk meteen. Ja. <laughs> ik heb een keertje meegemaakt toen ging ik dus naar Mergs toe in Bergen. Ja. En ik wist dus wel dat er dus uh, echt een storm aan zou komen. Ja. En toen ben ik dus teruggefietst. Dus van Bergen naar haren toe. Ja. Ik woon dus in Haren, mm -hmm. ik was bij Megen. Toen heb ik mijn eigen aan, mijn licht, aan de lichtmas vast moeten houden, omdat het wel zo oner, uh, enorm stormde en regen, dus het water stond echt in mijn schoenen. Ja. Kijk, en ik ben echt een natuurmens, zelfs mijn vader, dus... Dus je vond het wel leuk? Nou, ik vond het niet leuk, oh. want ik had natte voeten. Ja, <laughs> ja dat is niks, dat moet je dus niet even... Zo leuk vond ik dat niet. Nee, maar, maar haren, dat ligt toch bij Groningen ergens in de buurt? Ja, dat is, dat is een ander haar, dat oh, is ook dat... met één A. Ah, oh, dit is maar, met dubbel A. Oh ja, oké, okay, ja, ja. Ik uh, leef dus uh, vlakbij Os. Heb je misschien wel eens ooit gehoord. Ja, ja, ja van, uh, van Marijn. Maar, maar, maar, die, maar dus, dus het was zo oude wind dat jij je vast moest houden aan een paal. Ja, en met als... Met de fiets samen. Ja, maar, en, en, ja, maar, dat, maar dat lijkt me wel... Dan kun je dus niet verder fietsen, maar dat lijkt me best wel uh, linker shit eigenlijk. Want als, er dan, uh, ja. als je dan onder bomen staat en zo... Bedoel, je weet niet wat er kan gaan gebeuren natuurlijk. Nee, maar er, er zijn weinig bomen daar in de polder. Dus uh, <laughs> dat, uh, dat, dat, dat valt dan wel mee. Ja, ja, ja precies. Maar hè, kijk, als je, als je dus in de natuur opgegroeid bent... Ja. Dan weet je natuurlijk waar je moet gaan staan. Hoe zo ben jij in de natuur opgegroeid? Want je, je, nou, in Haar is namelijk heel veel natuur. Ik leef dus vlakbij de Maas. Ja. Kijk, aan, er is heel veel natuur. Dus wij weten als kinderen, wij zijn zo opgegroeid... dat we dus weten van de situatie wat er met het weer gebeurt. Ja, dat, maar dat, dat, dat, dat, dat is Haar bij de, bij de Loonse en Drunense Duinen? Nee, nee, nee, nee. Er is nog een andere haren. Haren bij Os. Man, maar hoeveel? Zijn er, wat zijn er veel haren's dan? Nou, je hebt een haren bij Oosterwijk, dat is met twee a's. Ja. Haren in Groningen, dat is met twee, met één a. Ja. En haren bij Os. Ja. In Noord-Brabant is ook met één a. Oké, okay, haren Brabant. Brabant, wij, wij praten plat. Jij praten plat. Ik kan het wel, maar soms, kijk, bij mij valt het niet mee om dus, eh, ik begin het in Nederland. Ja. Yeah. En dan langzaamaan, als we dus eh, bepaalde dingen uit moeten leggen, dan begin ik in Brabant. Ja, ja, dus dat, gaat, dat, dat sluipt u dan weer in. Ja. Ik, had het, ik heb dat ook in, uh, want ik kom uit Twente, en ja. ik, ik heb wel, als ik dan uh, thuis ben, bij mijn ouders, die wonen daar nog steeds, dan, uh, dan begin je, uh, probeer ik dan uh, mijn uh, radio praatje op te zetten, dus uh, gewoon normaal ja, praten, ja. En, dan, en dan uiteindelijk uh, slipt er dan toch weer een beetje zo'n accentje in of zo Juist ja, het hetzelfde als ik uh, boos ben, dan kan ik het alleen maar in de dialect. Ja. Doe je ja. do, eens boos? Ik zeg iets, uh, iets stom tegen je. Ah, joh, uh, Bridget, ja. doe niet zo stom. Ja, wat wil ik nou? <laughs> ja, hoezo? Wil ik in mijn kwart maken? Nee. De rum? <laughs> <laughs> ja, Wij zijn hetzelfde als Limburgers. Ja? Ja. Die kunnen ook niet, uh, niet boos zijn in het Nederlands. Nee, maar het, het venijn zit namelijk in de staart. Ja. Dat ken je, hè? Ja, de uitspraak ja. ken ik, ja. Dat kennen ze dus bij jullie ook. Ja, ja nou goed, Twente is niet heel aan Limburg, maar uh, het is wel, misschien wel een beetje hetzelfde soort type. Ja, ja, ja. ja. Nou, eh, dankjewel voor je verhaal. Ik vond, uh, uh, hoe, hoe is het afgelopen met, uh, met, met de storm? Want je, op een gegeven moment moest je ook weer loslaten. Je moest weer verder fietsen natuurlijk. Ja, ja, en dat is allemaal goed gekomen. Ah, Oké, okay. nou, dat is mooi om te horen. Had je geen lekker band? Nee. Ach, gelukkig. Dat is het allerbelangrijkste, Oké, okay. ja, dank je hè, doei. Ja, graag gedaan. Doei. Lise, okay, Lise, Lise, je t'en prie, tu te dessines, une histoire qui ne tient pas debout, rien n'est fait, yeah. rien n'est écrit. Je t'écoute comme un ange sur ta route. Je sais qu'un jour viendra, qu'un jour viendra, où l'on sera fier de nous. Tu grimaces car ça t'angoisse, d'être à l'heure au rendez-vous. Au moins le coup, tu t'enlises. Oh, oh, oh, oh, <rire> lise, arrête. Tu t'egars, ça te mets. En nous, je sais qu'un jour viendra, qu'un jour viendra, où tu joueras tes atouts. Ça t'a Des entre nous, rien ne change. Als ik een oog had, had ik exact dat laatste dingetje gaan. Zo vriek, vriek, vriek. Lijkt me heel leuk om te doen. Uh, Lies hoorde je van uh, Ben Long Closol. Heb ik ooit een keertje live gezien in uh, de Melkweg. Die Ben Klosol. En die ging toen helemaal, helemaal, echt helemaal uit zijn plaats. Well Talking Heads en Road to Nowhere. Ilse van Heuster is in Washington. Goedemorgen. een uh, goede avond voor jou. Ja, goedemorgen. Hallo, hallo. Uh, Exit Hollander van BNN Today en uh, we dachten, nou laten we je ook maar even bellen, want we zitten hier een beetje naar die hurricane tracker te kijken. Uh, doe jij dat dan ja. ook de hele tijd? Ja, de hele dag staat de televisie aan en <laughs> het is zo leuk. Ja, ja, leuk is het ook wel stiekem. Ja, het is gewoon echt de ultieme reality televisie. Ja. Ja, want, want, want uh, even kijken hoor. Uh, wij weten dat New York, dat, dat ligt precies uh, op de, op de, in, zeg maar, in het midden van de, van de hurricane, van Irene. Ja, Washington ja. maakt er wel wat van mee? Ja, ja, ja. Wij zitten ook wel echt vrij dicht bij de kust. Maar uh, we hebben geen orkaanwaarschuwing gekregen, maar alleen een waarschuwing voor tropische storm. Mm -hmm. um, en die zou eigenlijk nu zo'n beetje moeten gaan toeslaan. Dus ik zit gewoon op de bank met het Weerkanaal aan en met CNN aan en naar buiten te kijken. Maar er gebeurt eigenlijk nog niet zoveel. Ja. Yeah. En, uh, maar ik ben er helemaal klaar voor. Ja. Ik heb uh, al mijn batterijen voor de zaklamp opgeladen en mijn telefoon opgeladen en extra drinkwater in huis gehaald en de badkuip vol laten lopen en extra eten in huis gehaald. Maar het blijft tot nu toe nog erg rustig. Ja, het zou, het zou wel zijn dat het allemaal niet doorgaat. Dan heb je al je voorbereidingen voor niks moeten treffen. Maar er is wel een waarschuwing gegeven van de zorg dat je water en eten en dingen in huis hebt. Ja, dat is inderdaad wel de waarschuwing geweest. En um, ook wel vooral de grootste waarschuwing is dat de elektriciteit kan uitvallen. Mm -hmm. um, ja, en dan word ik toch een beetje zenuwachtig van als ik dan niet op mijn laptopje en op de televisie naar het nieuws kan kijken. Ja. Dus dat vind ik eigenlijk nog wel het spannendst. En voor de rest heb ik het gevoel dat het wel gaat overwaaien. Maar je weet maar nooit... Nou, overwaaien doet het sowieso, want het is, daar is de een storm voor natuurlijk. Maar, maar, ja. is het, maar is het, ben jij de enige die in, in Washington zich doe geen zorgen maakt, maar wel die voorbereiding heeft gedaan. Of is heel Washington daarmee bezig? Ja, iedereen is ermee bezig. Iedereen doet een beetje lacherig erover. Ja. Maar gisterochtend was in de supermarkt al al het drinkwater uitverkocht. Okay. En heel gek, ik stond heel lang in de rij. En ik zag de schappen met lekkere kaarsjes. De wijnen. Dat was ook allemaal uitverkocht, dus mensen hebben zich echt voorbereid... op een avondje gezellig <laughs> bij het kuislicht binnen zitten, denk ik. Ja, ja, want ja, je moet toch wat op een gegeven moment als er een storm overgaat? Uh, en het kan nog wel even duren, want hij gaat dus heel traag, hè, schijnt? Ja, ja, hij zou hier echt zes uur lang moeten rondrazen. Mm -hmm. En um, ja, dan houden mensen dus vooral rekening met dat de elektriciteit uitvalt... en dat je gewoon gezellig maar binnen moet zitten. Ik hoorde ook al mensen waarschuwen van... zorg voor dat je een leuk gespreksonderwerp hebt voor in huis. Dat je goed voorbereid bent. Ja, je zou maar prachtig met iemand terechtkomen waar je niks mee hebt. Dan zit je gewoon met iemand opgesloten... met wie je niet eens een leuk gezellig babbeltje kunt maken. Dat moet je ook niet hebben. Nee, en dat natuurlijk. het geen elektriciteit is. En je kunt niet de televisie aanzetten of even een beetje pitteren. ja. Dat wel ook erg, ja. ja. Dat moet je ook niet hebben, nee. Hey, de, de, de, de, de Washington is, ligt dan misschien niet in... In, in, in het oog zeg maar, van die orka, maar krijgt er dus wel heel wat van mee. Um, de, de, heb je dan ook dat je denkt: van, Nou, ik ga toch maar straks even buiten kijken als het straks losgaat, dat je toch kijkt of je dat natuurgeweld nog echter kunt meemaken. Want dat, dat gevoel heb ik ja. zelf een beetje. Dat ja, ik dat, dat wel zou doen. Ja. Ja, ja, ja. Dus ik ben net naar buiten gelopen. Ja. En ik ben ongeveer het tuinpad afgelopen. En toen was ik al zo nat dat ik dacht, nou, dit is wel genoeg. Ja. Uh, het regent vooral echt heel erg. Dus het is hier heel veel regen. En dat kan natuurlijk ook een groot probleem zijn, want hier loopt ook een grote rivier. Ja. Dus met overstroming uh, is dat wel echt, en sowieso, Ja, weet je of alle rioleringen het wel aan kan. dat is eigenlijk een groot probleem. Maar de wind waar ik op zit te wachten, die is er nog niet. Nee. Nu, wij doen, ik doe er dan zelf een beetje lachig over. En, uh, maar goed, het is natuurlijk wel een heftige storm. Een serieuze zaak. Heb je het idee dat het ook wel eens mis kan gaan? Dat er, zeg maar, uh, toch, dat er toch echt dingen gaan gebeuren in Washington... Waar, waar, waar Washington niet op is voorbereid? Ja, je weet niet meer waar je op voorbereid moet zijn. En als ik die beelden van Katrina nog voor me heb, van die orkaan... dan denk ik, ja, stel je voor, weet je... het ziet er nu allemaal zo netjes uit... al die keurige Amerikaanse straatjes. En stel dat er gewoon straks... Ja, dat mensen drijvend op hun matrasjes over de straat gaan. Ja. Als je dat beeld voor je hebt, ja, dat was het moment dat ik toch naar de supermarkt ben gereden ja. en een zaklamp uh, heb klaargelegd. Ja, en, en, en, en het Witte Huis, misschien dat je daar wel langs bent geweest, maar maken die zich dan ook helemaal op? Zijn die dan ook zandzakken voor de deur aan het leggen of, of is het daar gewoon business as usual? Ja, daar vond ik het hard voor regen om daar te gaan kijken. <laughs> Heel verstandig, ja, dat zou ik dan ook niet <laughs> ja. doen. Dan, dan verzoop je bijna waarschijnlijk. Ja. ja, maar ik weet dat Obama heeft zijn vakantie afgezegd waar die was om uh, ook in Washington de storm mee te maken. Dus ik denk, als hij het aandurft om hier de storm ja. mee te maken, dan, uh, dan moet dat wel goed doen. zijn wij ook denk denk ik. wel goed. Ja. Nou, ja. Ilse, uh, voorzichtig daar, uh, daar in Washington. En, uh, en uh, als er nieuws is, dan, uh, dan spreken we weer. Is goed. Dankjewel, Ilse. Tot ziens. Nee. Doeg. Dat was Ilse vanuit Washington. En uh, voor rond half zes praten we ook nog even met Victor. Uh, die komt uit uh, New York. Volgt voor ons de ontwikkelingen van Irene, de orkaan in Amerika, op de voet. Hij zit nu zelf niet gelukkig in uh, New York. Hij zit gewoon lekker veilig en droog in Seattle. Dat is ook leuk. Maar er is echt helemaal niks aan de hand in Seattle. Uh, zometeen Crack the Playlist. Een hele bijzondere deze week met uh, Brit. Oké, Brit. Brit is van uh, echte meisjes uit de jungle. En van andere reality programma's. En uh, Brit die uh, heeft een aantal liedjes uitgekozen en die gaat ze zo meteen aan je laten horen. Dat allemaal straks na het nieuws, ook over Irene, onder andere met Jury Stwenitski.